oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt opnieuw is aangehouden. De OM verdenkt hem van brandstichting. De topman van het bedrijf uit Moerdijk zou vandaag vrijkomen na de eerdere arrestatie op verdenking van het overtreden van milieuregels. Ook twee van zijn medewerkers blijven voorlopig vastzitten. Bij Chemiepak woedde begin dit jaar een grote brand. In Wit-Rusland zijn zeker 100 mensen opgepakt die demonstreerden tegen president Lukashenko. Veel demonstranten applaudisseerden demonstratief om hun afkeer van de president te tonen. De protesten waren in de hoofdstad Minsk en in zeker zes andere steden. Op sommige plaatsen gebruikte de politie traangas. Het weer vannacht daalt de temperatuur na 9 tot 12 graden. Morgen overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land volop zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. Yeah, please Set me free mm -hmm. Unchange my heart hai fatto niente solo per hai sfidato il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 I'm gonna Everybody's feeling strange. Never gonna be the same. Makes you wonder how the world keeps turning alive. Learning how to live my life. Learning how to pick my fights. Take my shots while I'm still burning. Goodbye to all those rainy nights. Goodbye, so long. I want to live my life every day There ain't nothing gonna give my way Every day again going out is voor goed achter doen en ik verlang er... ik kwam, maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen Dan vluchtte ik de stad in, koos een hele mooie aard Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen Toch mocht hij met me nee en zeggen dat hij van me hield Op het moment dat we de dekens zonder ZFM